Minister Verhagen heeft groen licht gegeven voor de winning van zout in het gebied Havenmond, zo'n drie kilometer uit de kust bij Harlingen. De betrokken gemeenten zijn tegen nieuwe winning onder het vasteland, omdat daardoor de bodem daalt. Toch duurt het volgens Verhagen nog tien jaar voordat Frisia alleen nog maar in de Waddenzee zout wint. Dan nog het weer. Eerst buien, maar aan het einde van de middag wordt het vanuit het westen droog. Het wordt een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.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 So jet lag.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 Got you going crazy It's time to get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 Tengo el alma, Ik por niet perdí la calma y casi Ik hasta mi cama. Come on, come on, come on, baby.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 Cama, cama, cama, baby, te digo con mi que tengo la camisa negra y debajo, tengo el difunto, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo porque perdí la cama y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con mi simulo, que tengo la camisa negra y debajo, tengo el difunto.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 Van de zee, waard, is jouw kracht enorm. Het vloed je lange ouwe strand. Ik voel me weer dat kind, spreeuwend in het zon. Hij, hij, hij, ik ben niet met volle teuggen, circuit, strand of de grond.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 Ford. En zo maar hier.